Thank you van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9 straks meer. ZFM maar nu eerst het NOS nieuws van 6 uur. Dit is onderduikende Wit met het NOS journaal. Bij Barendrecht zijn gisteravond twee goederentreinen met elkaar in botsing gekomen. Daarbij kwam één machinist om het leven, de andere is zwaar gewond geraakt. De treinen reden door een nog onbekende oorzaak frontaal op elkaar. De machinist van een aansnellende Intercity maakte een noodstop en voorkwam zo dat hij een volle vaart tegen een losgeraakt draaistel aanbotste. De 150 passagiers kwamen met de schrik vrij. De ravage is groot. Door de klap kwamen beide locomotieven omhoog en raakten zo de onderkant van het viaduct van de A15. Die weg is enige tijd afgesloten geweest om de schade op te nemen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een onderzoek ingesteld. Wanneer er weer treinen kunnen rijden tussen Rotterdam en Dordrecht is nog niet bekend. Na minister Verhagen houdt nu ook minister van Middelkoop van Defensie de mogelijkheid open dat de missie in Uruskan in afgeslankte vorm wordt voortgezet. Dat is opmerkelijk, want eerder zei van Middelkoop dat de missie een te zware wissel trekt op de krijgsmacht. Onder andere de PVDA, de VVD en de SP zijn fel tegen een nieuwe missie. In de Amerikaanse stad Pittsburgh is de G20-top begonnen. Op de agenda staat onder meer de vraag wanneer de overheden moeten stoppen met het stimuleren van de economie nu het dal van de recessie voorbij lijkt. Ook maatregelen om de bankiersbonussen aan banden te leggen worden besproken. Elders in Pittsburgh liep een demonstratie tegen de top uit de hand. Zeker 17 betogers zijn aangehouden. Op het WK honkbal in Italië heeft Oranje met 5-11 verloren van Canada. Na de tweede inning stond het nog 4-0 voor Nederland, maar daarna werd Oranje weggeslagen. De Nederlandse honkballers kunnen alleen nog spelen om brons als ze weten te winnen van de altijd sterke Amerikanen. Dan het weer, eerst nog fris en mistig, later volop zon en maximaal tussen 17 en 20 graden. Alleen in het noorden een paar wolkenvelden. Dit was het N Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM in de ochtend. Zet je jezelf Van Zon, Zee, Zandvoort En zo voor. Zes. Zes. Zes. Zes. Zes. he Zes. me Zes. Zes. Zes. Zes.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 I spent ages giving head, then I remember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 En de chauffeur niet tot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 Beleef het ritme van Zandvoort, ook op TV. Zie Text tv op kanaal 45, 45. CFM I'm not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 Baseline is my kind of silence. Everybody says that I gotta get a grip, but I let sanity give me the slip. Some people think I'm bonkers, but I just think I'm free. Man, I'm just living my life. There's nothing crazy about me. Some people pay for thrills, but I get mine for free. Man, I'm just living my life. There's nothing crazy about me. <laughs>